12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De Iraanse president Rouhani heeft een verschijningsverbod opgelegd aan een krant daar. Hoe hervormersgezind is die Rouhani nou? We bellen even met Iran-correspondent Thomas Erdbrink. Verder een mediaforum met Jurie Albrecht en Andries Knevel. En dan nu het NOS-journaal. Hier is Dorald Meegens. Goedemiddag, kritisch PVV-lid Louis Bonters is uit de fractie gezet. Na de storm van gisteren kan het gevaarlijk zijn in de bossen in het noorden van het land. En om afluisteren te voorkomen zouden telefoons verboden moeten worden in vergaderruimte, zegt de Belgische premier Di Rupo. Vandaag schijnt de zon. In de kustprovincies is er wat meer bewolking. Dan vallen nog wat buien, later op de dag ook in het binnenland. In het Zuidoosten daar blijft het waarschijnlijk droog. Ongeveer 13 graden vandaag. Morgen droog en zonnig. Donderdag weer meer kans op regen. Het PVV-kamerlid Louis Bontes is vanochtend uit de fractie gezet. Aanleiding is de kritiek van Bontes op partijleider Wilders... en op de financiële situatie en het gebrek aan democratie in de partij. Het besluit uh, om Bontes eruit te zetten... is volgens Wilders vanochtend unaniem genomen door de fractie. Die fractie voelt zich volgens hem onheus behandeld... door het in ongenade gevallen kamerlid. Wilders zei dit na afloop van de fractievergadering. Ja, de fractie is van mening dat er sprake is van een vertrouwensbreuk. En heeft unaniem, althans 14 tegen 1, besloten om het vertrouwen in de heer Bontes op te zeggen. En hem niet langer deel uit te laten maken van de PVV-fractie. Hij maakt dus ook op dit moment geen deel meer uit van de PVV-fractie. Het is een triest moment, maar men voelde... Eh, ja, toch dat er eh, eh, kritiek eh, prima is. Kritiek kan eh, iedere dag bij de PVV, in de fractie. Eh, maar eh, daarbuiten het via de pers te doen... Eh, ruzie te zoeken, eh, met messen te gooien... Eh, is iets wat, eh, wat wij niet waarderen. We zijn gekozen door al die PVV-kiezers... om eh, eh, ja, te zorgen voor lagere belastingen, betere zorg... minder islam, minder Europa... en niet om ruzie met elkaar over straat te gaan. Eh, dat vertrouwen heeft de bond Bond... Dus om eh, door vorige week eh, ongeveer alle media op te zoeken... Uh, en uh, uh, met messen te gaan gooien, uh, geschonden. Uh, en daarom uh, is het vertrouwen om hem opgezegd en maakt er geen deel meer uit van de PVV-fractie. Geert Wilders, vanochtend na afloop van de fractievergadering... waarin Bontes buiten de deur werd gezet. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Uh, Wilco Bontes eruit, uh, kritiek kan, maar via de persruzie zoeken... dat kan niet, zei Wilders. Hoe heeft uh, Bontes gereageerd? Ja, Louis, Bontes heeft het er moeilijk mee. Vorige week kwam zijn kritiek naar buiten uh, doordat hij uitlekte. Hij ontkende dat hij daar zelf de hand in had gehad... en zegt dat het binnen kamers had willen houden. En hij hoopte dat hij binnen de partij zou kunnen blijven. Maar vanochtend bleek al snel dat het er niet in zat, de fractievergadering... De duurde minder dan een uur en was er toen al uit. En kwam, daarna kwam Wilders naar buiten met de mededeling dat Bontes eruit uitgezet was. Ja, en we hebben Bontes na afloop opgewacht. En die stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Ja, ik vind het zeer vervelend. Zeer spijtig. Vervelende situatie. Maar ze, ze zijn helemaal klaar met u? Ja, daar lijkt het wel op, ja. ja. En denkt u nu achteraf ook niet, ik ben onverstandig geweest? Nee, nee, nee, dit was geen gecoördineerde actie van mij. Ik heb gedaan zoals uh, mijn hart het ingaf. En, uh, ik heb dit ook niet naar buiten gebracht. En blijft u deel uitmaken van de Tweede Kamer of gaat u de Kamer uit? Ik blijf uh, deel uitmaken van de Tweede Kamer. Dus de, dus de PVV-fractie is nu een zetel kwijt? Ja, met die verstanden dat ik mee zal stemmen met de PVV-fractie. Ik zal hun debatten die ze aanvragen steunen. En ik zal de debatten ook voortzetten in de lijn van de PVV. Dus u gaat apart, maar u gaat wel de PVV-lijn volgen? Ja, absoluut. Ja. Is dat niet een hele merkwaardige figuur? Nee, helemaal niet. Omdat ik geen uh, politiek uh, probleem uh, had. Ik had een organisatorisch probleem. Uh, politiek is er niks aan de hand. Zit er zit geen enkel uh, licht tussen de deur. En ik steun de uitgangspunten van de PVV volledig. Ja, Louis Bontes na afloop van de fractievergadering, waarin hij buiten de deur werd gezegd. Ja, hij zegt dus dat hij niet uit de Tweede Kamer uh, gaat en dat hij steeds met de PVV zal gaan meestemmen. Ja, of dat echt zo is, dat moeten we nog maar gaan zien natuurlijk. Het roept in elk geval herinneringen op aan de vorige PVV-fractie in de vorige Tweede Kamer. Toen stapte Hero Brinkman eruit en die zei ook dat hij met de PVV zou blijven meestemmen. Interessant was vano vanochtend overigens nog dat uh, Wilders zei... dat Bontes zijn kritiek nooit intern heeft geuit. En Bontes zelf ontkende dat vanochtend. Volgens hem heeft hij dat wel degelijk gedaan. Uh, maar hoe dan ook, met ingang van, de, van vandaag... heeft de PVV geen 15 zetels meer in de Tweede Kamer, maar nog maar 14. En daarmee is het niet meer de grootste oppositiepartij... want dat is nu de SP en die heeft ook 15 zetels. Welkom Boom, dankjewel. De storm is gaan liggen, het is weer rustig... maar uh, mensen kunnen de bossen in het noorden van het land... toch de komende dagen beter mijden. Volgens staatsbosbeheer is de situatie te gevaarlijk... na de storm van gisteren. Het gaat om de bossen in Friesland, Drenthe... een deel van Groningen en op de Waddeneilanden. Vooral loshangende takken kunnen gevaarlijk zijn. Maar dat dreigt nog meer gevaar, zegt Staatsbosbeheer. Er zijn ook half omgevallen bomen. Die kunnen enorm onder druk staan. En die kunnen zelfs uh, nadat de storm al lang weer gedwenen is... ineens nog knappen en uh, toch omvallen. En dat, zijn, uh, echt, uh, dat gaat met, uh, met, uh, met groot geweld. In Amsterdam blijven het Vondelpark en het Amstelpark dicht... vanwege de stormschade. Medewerkers van de gemeente zijn nog bezig met het opruimen... van omgevallen bomen en afgewaaide takken. Nederlandse musea hebben nog steeds 140 kunstwerken in bezit met een vermoedelijk omstreden herkomst. Ze zijn tussen 1933 en 1945 mogelijk van Joden geroofd of ze zijn door Joodse vluchtelingen verloren of gedwongen verkocht. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie deed jarenlang onderzoek in alle Nederlandse musea. Hoofdonderzoeker Rudy Eckhart. Joodse eigenaren hebben sommige stukken bij hun buren of vrienden in bruiking gegeven omdat ze moesten vluchten en zouden na de oorlog wel weer ophalen. Zijn natuurlijk nooit meer teruggekeerd. Die mensen hadden op een gegeven moment een gewetensprobleem, hebben stukken naar een museum gedragen. Van, dan is het in ieder geval in bezit van de gemeenschap. Uh, want ik weet niet wat ik ermee moet doen. En veilingen ja. in de jaren 41, ja. 42, 43, die zijn altijd verdacht. Precies, ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we een heleboel stukken hebben... die niet door de musea op die oorlogsveilingen gekocht zijn... maar die veel later uh, gekocht zijn. En waar nu in het kader van het onderzoek geprobeerd is... zo goed mogelijk een reconstructie te geven van wat is de herkomst. En dan stuit je opeens op zo'n verkoop... gedwongen verkoop of confiscatie uit de oorlogsjaren. We noemen het kunstroof, maar als ik u zo hoor over de manier... waarop die stukken in die musea terecht zijn gekomen... ja, dat staat wel heel erg ver van roof af. Hè? Ja, het, uh, uh, de roof is, uh, hoort bij een vorige periode. Ze hebben de, de perg dat ze het hebben hangen. De roof is vergeten geraakt in de herkomstgeschiedenis. En in een later stadium was niemand zich bewust dat er hier een roofverleden aan vast zat. Ja, maar het is roof, zegt u, soms is het gewoon gekocht. Ja. Er is natuurlijk naast de pure roof, is er ook wat we gedwongen verkopen noemen in de oorlogsjaren. Maar eh, inderdaad, het is niet de musea die geroofd hebben. Het zijn eerdere Duitse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de roof en de gedwongen verkoop. Verwacht u heel veel claims naar aanleiding van dit onderzoek? Ja, ik verwacht uh, dat er natuurlijk toch wel uh, weer een reeks claims uh, zal komen. We stuiten hier en daar op meer stukken die uit dezelfde oorspronkelijke herkomst komen. Ongeveer de helft van wat we in het onderzoek hebben zitten is uh, bekend. Wie door oorspronkelijke, uh, de naam van oorspronkelijke eigenaren, bij sommigen is er al een druk contact uh, met die eigenaren, daar zullen claims uit voortkomen. Rudy Eckert die het onderzoek naar omstreden kunstwerken in Nederlandse musea leidde. Een verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met hem. Dit is het NOS-journaal Het Dorald Megens. Drie tieners die plannen hadden om naar Syrië te gaan... zijn onder toezicht van jeugdzorg geplaatst. De Raad voor de Kinderbescherming heeft ingegrepen... omdat volgens de organisatie minderjarigen nog niet in staat zijn... om de risico's in te schatten. De gezinnen van de drie jongens hebben een gezinsvoogd toegewezen gekregen. Dat betekent onder meer dat de ouders nu bijvoorbeeld toestemming moeten... Uh, moeten aan de, van de gezinsvoogd moeten krijgen, moet daar staan... om naar het buitenland te gaan. Het gaat om drie verschillende zaken. Die speelden tussen medio 2012 en medio dit jaar. Over de identiteit van die drie tieners wordt niets bekendgemaakt. En in Syrië is een uitbraak van polio vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, zegt dat er tien gevallen zijn bevestigd. Het is de eerste uitbraak van de ziekte in Syrië in veertien jaar... Voor de burgeroorlog in Syrië was 95% van de kinderen ingeënt tegen de ziekte. Volgens de Verenigde Naties zijn er nu 500.000 kinderen zonder inenting. Polio is een virusinfectie die blijvend verlammingsverschijnselen kan veroorzaken. En er is geen geneesmiddel. Het was wereldwijd bijna uitgeroeid, die ziekte. Maar de laatste jaren in conflictgebieden is de ziekte weer een opkomst. In een tijd dat de ene na de andere regeringsleider blijkt te zijn afgeluisterd... heeft de Belgische premier Di Rupo iets bedacht... om het tappen van hem en zijn ministers te voorkomen. Correspondent Chris Ostendorf in Brussel. Chris, wat heeft hij bedacht? Nou, gewoon uh, je verstand gebruiken, de telefoon uitzetten... of de telefoon inleveren als er een gevoelige vergadering is. En dat is eigenlijk de afspraak die de uh, ministers in België hebben gemaakt. Als je een vergadering hebt waarin je dingen gaat bespreken... die niet naar buiten mogen komen... dan moeten de ministers de telefoon achterlaten ja. in een kamertje ernaast. Ei ja. van Columbus, zou je zeggen. Uh, maar gaat dit werken? De uh, nou, ministers moeten het... moeten toch kunnen overleggen. Moeten toch even kunnen bellen? Precies, het is een briljant idee... maar Belgische politici zijn net als alle andere politici... verslaafd aan hun mobieltje. Je kunt geen foto zien van ministers in de Belgische kranten... of ze hebben wel een telefoontje in hun hand waar ze op staan te staren. Dus nee, dit gaat natuurlijk niet werken. Het werkt zolang als de vergadering duurt. Maar als uh, geheime diensten willen afluisteren, dan kan dat. En ja. zeker in Brussel, want we hebben ook gehoord... Brussel is echt speerpunt van spionagenetwerken. En dan is het misschien niet zozeer de Belgische regering... als wel Europese instellingen, de NAVO, die doelwit zijn van spionage... Dus als geheime diensten iets willen weten, dan wachten ze wel weer totdat de politici hun telefoontje weer aan hebben gezet. Ja, want die roepo uh, komt nu met dit plan, maar uh, ja, waar maakt hij zich eigenlijk druk over? Wordt hij wel afgeluisterd? Dat weet hij niet. Net als, dat is eigenlijk vergelijkbaar met de Nederlandse regering. Uh, Rutte weet niet of die wordt afgeluisterd en zegt er dan ook plechtig bij... en daar doen wij verder geen mededelingen over. Hetzelfde hoor je hier in België. Die roepen weet niet of die wordt afgeluisterd. En over de beveiligde telefoons of ze die wel of niet gebruiken... en wanneer, daar doen ze ook geen mededelingen over. Dus dat, ja, je kunt ervan uitgaan dat ze zich vrij machteloos voelen... in het uh, bespioneerd worden, net zoals uh, de Duitse bondskanselier... er jarenlang machteloos in is geweest. zijn ook Nederlands en Belgische politici daar natuurlijk machteloos in. Helder. Chris Ostendorf in Brussel, dankjewel. Ja, over dat afluisteren gesproken... de Amerikaanse president Obama... die krijgt steeds meer kritiek op de spionageactiviteiten... van zijn veiligheidsdiensten. Kritiek uit eigen land. Senator en partijgenoot Diane Feinstein... zegt dat het afluisterprogramma is doorgeschoten. Zij is ook voorzitter, die mevrouw Feinstein... van de inlichtingencommissie in de Senaat... en wordt op de hoogte gehouden van alle afluisterpraktijken... Maar van het afluisteren van regeringsleiders was haar niks verteld. Ze zegt daar volledig tegen te zijn en heeft aangekondigd... dat haar commissie een alomvattend onderzoek gaat instellen... naar de inlichtingendiensten. En ook president Obama lijkt op zo'n onderzoek af te stevenen. Sport. Rugbyer Tim Visser heeft zijn kuitbeen gebroken. De voor Schotland uitkomende Nederlander staat daardoor minstens acht weken aan de kant. Visser raakte vrijdag geblesseerd in de competitiewedstrijd van zijn club Edinburgh tegen Treviso. En morgen wordt hij geopereerd. Zwemster Femke Heemskerk doet niet mee aan de komende World Cup wedstrijden. In Azië zijn die. En dat komt door de ontwikkelingen rond haar zwemcoach Marcel Wouda. Ik wil in alle rust die ontwikkelingen volgen. En me vooral concentreren op mijn trainingen in voorbereiding op de Amsterdam Swim Cup en de EK Korte Baan in december. Vorige week besloot Ranomi Kromo Jojo niet verder te gaan met Wouda. Nu verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Er staat file bij Rotterdam op de A16. Van brien is even open. Daarom staat er in beide richtingen zo'n drie kilometer file. En een autobrand bij Den Bos op de A2 in de richting van Utrecht. Bij Rosmalen zijn er twee rijstroken afgesloten. En daardoor loopt het vast op de A59. Vanuit Den Bos naar Os tussen het knooppunt Empel en Rosmalen. Twee kilometer. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten. Kritisch PVV-lid Louis Bontes is uit de fractie gezet. In je fractie voor rotte vis uitmaken in de media, dat kan niet, zegt PVV-leider Wilders. Na de storm kan het gevaarlijk zijn in de bossen in het noorden van het land. Blijven daarom nog even weg, zegt Staans Bosbeheer. En in Syrië is een uitbraak van polio vastgesteld. De WHO zegt dat er tien gevallen zijn bevestigd. 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het vrouwenblad Flow bestaat vijf jaar... en tegen alle trends op de bladenmarkt in gaat het heel goed daar. Sterker nog, Flow breidt uit naar het buitenland. In het mediaforum, EO-presentator Andries Krevel... en Jorie Albrecht is directeur van debatcentrum De Bali. Het gaat onder meer over de verslaggeving van de storm gisteren. We zagen en hoorden heel wat verslaggevers in de wind staan. Zo ook Jaap van Deursen van RTL Nieuws... die altijd wel in is voor wat participatiejournalistiek. Er werd vandaag natuurlijk ook gevlogen en geland. Het is hobbelen, het is wiebelen in deze extreme wind. Keihard werken voor de piloten die af en toe zelfs een doorstap moeten maken. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Piet Kakenbeek en die komt uit Sierikzee. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. De Volksland meldt dat waarschijnlijk NRC Handelsblad gaat samenwerken met journalist Glenn Greenwald. We in Nederland ook snel onthullingen verwachten over de Amerikaanse spionagepraktijken. Liet Greenwald eerder weten op Twitter. Maar bij welke krant, dat is nu nog steeds de vraag. In een interview met een Spaanse journalist zei hij dat hij gaat samenwerken met een Nederlandse krant. Maar niet met de Volkskrant. De Volkskrant denkt dat het tussen hen en NRC Handelsblad ging. We hebben even gebeld met NRC en die geven hierover geen commentaar. Later dus meer. Voor het eerst is onder het bewind van de Iraanse president Rouhani... een verschijningsverbod voor een Iraanse krant opgelegd. Het gaat om de hervormingsgezinde krant Bahar. Aanleiding is een ingewikkelde geloofskwestie... rond een belangrijke geestelijke die veel stof heeft doen opwaaien. De onaantastbare geestelijke werd in de krant neergezet als een faalbaar mens. Ik praat erover met Iran-correspondent Thomas Erdbring. Thomas, waarom is dat verschijningsverbod opgelegd? Ja, het is interessant om te zien dat dit de eerste hervormingsgezinde krant is... of überhaupt de eerste krant die gesloten wordt door president Rouhani... een man die toch aan de macht is gekomen... Met beloftes van meer vrijheid, uh, uh, betere relaties met het buitenland en veel specifiek ook meer persvrijheid. Nou, het feit dat deze krant is gesloten, de krant Bar, is extra opmerkelijk omdat de krant uh, de, het beleid van meneer Rouhani heel erg steunt. Dus ja, vraagtekens dan om. En, en je kan natuurlijk stellen uh, dat meneer Rouhani misschien iets te veel beloofd heeft. Uh, en dat laat wel zien uh, uit het feit dat deze krant gesloten is. Hoe groot is die krant? Hoeveel lezers heeft die krant bijvoorbeeld? Nou, dat is geen krant met, uh, met honderdduizenden lezers... zoals in Nederland de Volkskrant, de NRC of de Telegraaf. Kranten worden niet heel veel gelezen in Iran. Ik zou zeggen dat hij misschien ja, 30, 40.000 lezers heeft... maar het gaat om de signaalfunctie. Dit is een krant die constant opriep tot veranderingen... die ook Rohan, die achter de bocht zat met de vraag... waar blijven die veranderingen nu... En ja, het laat zien dat uh, de speelruimte, uh, niet alleen van de president, maar ook van degene uh, die aan zijn rol kan hangen, heel erg beperkt is in Iran. Wat dus duidelijk nog steeds geregeerd wordt achter de schermen uh, ja, door uh, hardliners die zeer veel invloed hebben. Er zijn ook mensen die zeggen: het sluiten van een krant is toch een achterhoedegevecht. Zeker met de sociale media. Maar uh, we weten ook tegelijk dat niet iedere Iranier daarover kan beschikken. Zijn er ook reacties van, van, uh, ja, van, van gewone mensen? Ja, absoluut. En die reacties die zie je dan met name op sociale media. Er zijn mensen teleurgesteld. Uh, Iedereen beseft zich dat, dat kranten misschien niet meer de invloed uh, hebben die ze tien jaar geleden hadden in Iran. Toen de kranten echt aan, de, aan, de, aan, het, aan het front van de hervormingen stonden. Uh, de strijd, laten we zeggen, leiden. Uh, dat is nu meer verschoven naar de sociale media. Maar ja, een krant is toch een publiek iets, het ligt in iedere kiosk. Iedereen kan zo'n krant lezen en daarover nadenken. Terwijl eh, in, in, in Iran Twitter en Facebook bijvoorbeeld... toch de meest belangrijke platforms nu... voor mensen die na willen denken in Iran over veranderingen... die zijn gesloten. kan je alleen op met speciale software. En hoewel veel mensen zeggen... ach ja, dat is allemaal makkelijk en maakt niet zo uit. Ik kan bijvoorbeeld niet, die website niet altijd niet op. Dus zo'n krant heeft een belangrijke signaalfunctie... en het feit dat die niet meer mag verschijnen... is een teken naar mensen die veranderingen willen van... ja. Terug in je hok. En maken andere Iraanse media zich ook zorgen nu? Ik denk het wel. Ik denk wel. Er zijn verschillende kranten geopend na die verkiezingsoverwinning van, uh, van president Rouhani in, in juli. En uh, ook nadat hij aan de macht kwam in augustus, uh, zijn die kranten geopend. Men hadden het idee van, nou, we staan aan de vooravond van een brede verandering. En ja, nu is het Rouhani's eigen regering, eigen ministerie dat zo'n krant sluit. Dat laat zien dat zijn er handen toch ook gebonden zijn. En aan de andere kant denken, ja, moeten we moeten extra bij onze tellen passen. Thomas Edbrink, correspondent in Iran. Dankjewel. De BBC ligt weer eens onder vuur door een grap. Dit keer over de Engelse prins Harry en de peetvader van de pasgedoopde Prins George Hugh van Cutsum. Gebeurde allemaal in de Britse versie van Dit was het nieuws. In Have I Got News for You maakte de comedianne Joe Brandt een grap over een snuivende prins. So there we go. This is indeed the royal christening of Prins George. George's godparents include Hugh Van Cutsum, I presume that's a nickname, as in Hugh Van Cutsum and Harry then Snortsen. <laughs> Have we lost the lawyers? De Britse minister van Defensie wil dat de Comedienne en de BBC... hun excuses aanbieden voor de ontsmakelijke grap. De Comedienne zegt niet te begrijpen waar al deze ophef vandaan komt... en wil haar excuses niet aanbieden. Hockeyster Eva de Goed is door sportblog linkenballen.nl... uitgeroepen tot leukst twitterende sporten van Nederland. De hockeyster twitterde blij, queen of selfies. Leukst twitterende sporter van 2013... Ed linkerballen bedankt. De jury roemt haar om haar interactie met haar fans... en haar vele foto's op Instagram. Allemaal te zien op Ed Eva de Goede. Zojuist is de handtekening officieel gezet. Het Nederlandse tijdschrift Flow ligt vanaf volgende maand... ook in de schappen in Duitsland. Goedemiddag, Joyce Nieuwenhuis. Goedemiddag. Brand director van Vlo, En dat is een blad dat misschien niet alle luisteraars onmiddellijk kennen. Het is een tijdschrift voor vrouwen om te lezen... maar ook om te kijken en te doen. Wat is het precies? Klo is een tijdschrift die vooral voor vrouwen die weinig tijd hebben... en uh, op zoek zijn naar uh, tijd voor zichzelf. Maar het is dus geen knutselblad? Nee, zeker niet. Want je zou ook denken uh, vrouwen die geen tijd hebben... die hebben daar ook geen tijd voor om te knutselen natuurlijk. Het is een creatief tijdschrift. En uh, zowel creatief als in denken als in doen. Uh, dus wat voor verhalen staan er dan bijvoorbeeld in? Daar staan verhalen in over mindfulness, uh, positieve psychologie... Um, er staan verhalen in hoe je je leven ook anders kan invullen. En die doelgroep zeg je, dat zijn vrouwen die in principe weinig tijd hebben. Die hebben dus wel tijd om dat blad te lezen. Ja precies, we zorgen dat ze tijd voor zichzelf maken. Dat is een mooie missie bij Flow. Kijk aan. En nu dus ook naar, uh, Duitsland uitgebreid. Waarom? Ja, super trots zijn we daarop. Um, vanaf het begin uh, ontvingen we al uh, gelijk ook toen we in 2008 startten. Al middels uh, vijf jaar geleden. Toen kregen we al gelijk reacties ook uit het buitenland. En um, ja, we hebben ons eerst gefocust op de Nederlandse markt. En uh, die groeit gelukkig nog steeds. Ondanks uh, dalende oplages uh, in de Nederlandse markt. Maar op het moment dat we um, zoveel reacties kregen... en Astrid en Irene, de creative directors... Uh, het gevoel hadden dat ook het uh, gevoel internationaal uh, zou kunnen aanslaan... hebben we een internationaal tijdschrift gemaakt. In, uh, in de Engelse taal en... Um, dat is inmiddels ook al een succes. En uh, daarnaast hebben we een verzoek gekregen van een Duitse uitgever om samen te werken. Ja. En daar uh, hebben we vandaag het feestje voor gevierd. En uh, zoals het dat Engelse blad als het Duitse blad, dat worden die, die worden gewoon in Nederland gemaakt. Ja, de Engelse wordt, uh, is gewoon onder supervisie van Astrid en Irene. Het wordt gewoon vanuit uh, Nederland gemaakt, maar wel met een uh, internationaal team. En uh, de Duitse is een uh, licentie met uh, Groener en Jaar. En uh, daar uh, werken we heel nauw samen met, uh, met een Duits team. En ik hoor uh, Japan ook uh, zoomen. Ja, ja, ja. De Japan is eigenlijk uh, ons land uh, op uh, uh, ons wensenlijstje voor, uh, voor de komend, uh, komend jaar... Er is ook uh, vanaf het begin uh, vooral veel interesse vanuit Japan, vooral omdat Japanners uh, ook natuurlijk heel erg van papier houden, maar ook uh, van Nederland. En uh, we zijn uh, druk met een uh, Japanse agent om, uh, om uh, volgend jaar toch ook uh, samen iets te gaan uitgeven. Ja. Van papier houden, misschien nog even uitleggen, want, want jullie leveren af en toe dingen erbij, hè, waarmee je dan kan vouwen, ik, ik noem maar wat, dat soort zaken. Ja, mooie eh, kaarten, eh, stickers, eh, ja, je kan dat zo gek niet bedekken. Notitiebokjes, eh, ja, eh, eigenlijk alles wat je met het kan, eh, kun je terugvinden in Flow. Ja. Nou, zei ik het aan het begin al, eh, eigenlijk gaat Flow tegen alle trends in. Jullie zitten ook bij Sanoma, nou, daar, daar ja. hangen donkere wolken boven, als we alle berichten mogen geloven. Daar komt later deze week meer over eh, naar buiten. Eh, wat betekent dat voor, voor het blad? Nou, voor Flo, wij gaan altijd tegen alle trends in. Dus uh, wij, zullen, wij zijn nu een succes. Dus uh, wij zullen ook gewoon tegen de trends ingaan. En uh, gewoon uh, blijven ondernemen zoals we nu ook de ruimte steeds hebben gekregen. Ja, want ik begrijp dat het personeel van Sanoma een mail heeft gekregen. Daarin wordt ze gevraagd om morgenochtend op het hoofdkantoor in Hoofddorp te verschijnen. Uh, heb jij die mail ook gekregen? Ja, ja, wij zullen er ook zijn. En wat betekent dat? Vrees je voor ontslagen bij Flo dan misschien? Nou, wat ik al zei, Flow gaat tegen alle trends in en wij zijn een succes. En um, nou ja, dit is pas het begin bij Flow, dus uh, ik, uh, ik zie de toekomst voor Flow uh, erg positief uh, gezien, nou. uh, de ontwikkelingen van, uh, van vandaag en, uh, en morgen. Maar is dat niet gek dat bij jullie de slingers hangen en dan een paar uh, kantoortjes verderop mensen met een, uh, een diep bedroefd gezicht zitten? Nou, ik denk dat het uh, uh, heel erg goed is dat er vooral ook uh, lichtpuntjes zijn in, uh, in bedrijven, in markten. Dus uh, wij zorgen bij Flow voor dat we uh, vooral uh, door blijven gaan. En uh, dat er ook positieve... Uh, we zijn niet de enigen die, uh, die positieve cijfers hebben. Dus uh, ik, uh, ik denk dat uh, collega's best heel blij zullen zijn dat er ook uh, op andere plekken uh, slingers zullen hangen. Ja. Goed. Nou, voorlopig feest bij jullie in ieder geval. Vijf jaar Flow en dat gaat alleen maar groter worden. Dank voor de uitleg. Joyce Nieuwenhuis.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 Het mediaarchief. RTL en SBS stomen af op een nieuwe oorlog. Eerder ging het over ijsdansen en dit keer gaat het over een trouwshow. En er is zelfs sprake van een rechtszaak... omdat de formats te veel op elkaar lijken. De laatste keer dat die zenders zo lijnrecht tegenover elkaar stonden... dat was in 2006, won SBS6 met Sterren Dansen op het ijs. Meer dan 2 miljoen mensen zagen oudschaatser Hein Vergeer de finale winnen. En die winnaar werd de dag erna door Pauw en Witteman ondervraagd. Hoe eerlijk is deze competitie volgens jou? Ja, hoe eerlijk is competitie, uh, als je als rechthaard sporter uh, uit een uh, uit de sport komt waar maar één ding telt, en dat is tijd. Mm -hmm. En die moet je zelf neerzetten. Uh, heb je nu te maken met een andere factor, is publiek en een jury. Uh, dat is als, als. Voor mij als, als oroanschaatser is dat ontzettend lastig. Ja, maar laten we. Bijvoorbeeld die partner van jou. Stel nou dat hij uh, beter kan schaatsen dan de partner van de andere finalist. Mm -hmm. Dan ben je het voordeel, of niet? Nou, uh... Ik denk dat alle partners die in het programma zaten ontzettend goed konden schaatsen. Ja, maar de een is toch weer beter dan de ander? En de ene ja, ziet er een misschien heeft... leuker uit dan de ander? Ja, de een heeft, wat, de een heeft ene kwaliteit en de ander heeft andere kwaliteiten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Jodi en Katka ten opzichte van Florentine en mij. Mm -hmm. uh, uh, wij pasten erg goed bij elkaar. En jij ja, zegt, wie zijn dat? Maar dat waren... Nee, nee, ja, nee, okay. ik heb we, we hebben vanmiddag hebben gekeken. Oké, uh, oké. Okay, okay. Maar de, de, ze hadden het goed uitgezocht. De dame die bij Jodi was, die hoorde bij Jodi. En zij hoorde bij mij. En in welk opzicht? In de vorm van de manier van schaatsen en in de vorm van de manier van de persoon aan zich... waardoor je een, een team kan vormen. Dus er was een soort psychologische test aan de selectie vooraf gegaan? Nee, ik denk dat de mensen die, die de selectie gemaakt hebben... wie bij wie hoorden, dat erg goed hun werk gedaan hebben. En die van tevoren ingeschat hadden wie bij welke persoon het terecht moest komen. Ik denk als mijn partner Florentine bij iemand anders terecht was gekomen... dat ze niet gelukkig was geworden. In het vierde seizoen sterren dans op het ijs zat Heen Vergeer zelf in de jury... dus hij heeft er wel iets van opgestoken. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met Juri Albrecht het is directeur van debatcentrum De Bali... en voor de eerste keer op deze plaats in dit Mediaforum... EO-presentator Andries Knevel. Ik ben vereerd. Ja, wij zijn ook ik zeer blij man. met jouw ja. komst hier. Ja, uh, ja dat is nog maar de vraag over een kwartiertje. <lacht> ja, huh? precies. Nee, we gaan keurig evalueren. Dat, uh, dat kan ik je nu vast ja. verzekeren. Uh, we gaan het even hebben over de storm. Die leidde tot een heuse mediastorm. Grote koppen, live blogs, uh, wonderlijke stand-ups. Andries, heb je het allemaal gezien? Ja, ik heb zelfs over getwitterd. Namelijk dat we leiden aan de evenementis evenementisering... Heb ik zelf bedacht en de sensationalisering van het weer. Um, we hebben als, als samenleving we hebben we gewoon uh, een behoefte, continu behoefte aan kiks en uh, meer van dat soort dingen. En Bert Wagendorp, uh, bijna bekroond. Uh, columnist, maar niet helemaal. Want <lacht> zijn collega die werd het. Die schreef morgen in de Volkskrant. We hebben een verlangen naar iets maatschappijontrichtends. En, en iets die... dat ons bindt, zodat we weer met Nee, allen... ja, ja, iets dat ons bindt. En iets dat we ook heel erg vinden. Maar we vinden het eigenlijk natuurlijk helemaal niet erg. Dus toen gisteren om acht uur de, de, de NS zei dat de treinen toch allemaal wel zouden rijden die avond. en de mensen allemaal thuis kwamen. Toen kwam er een zucht van. Hè? Wat Komt jammer daar. door de samenleving. Geen veldbedden, geen vreselijke beelden. Iedereen kwam thuis. Dat maar, vinden we jammer. Maar Jure, bij mijn weten zat niet uh, producent en de mol achter die storm. Die was er gewoon op een gegeven moment. En daar moet je dan toch wel wat mee leiden. Nou, ik ben het wel gedeeltelijk met Andries eens... met dat we inderdaad leiden aan evenementenziekte. Maar ik vind in dit geval vind ik toch... Ik ja, heb echt een hele andere mening. Uh, het is levensgevaarlijk die storm. Daar waait van alles van het dak. Er kwamen mensen om. Uh, het is toch prettig als iedereen in het land goed op de hoogte is... van het feit dat je uh, een aluminium... Moet op moet doen of een helmpie. Uh, ik stuurde, wij kwamen uh, zondag aan het laat thuis uit het buitenland. En ik stuurde om iets over acht mijn dochter op te fietsen door de binnenstad van Amsterdam. Waar ik even later begreep dat er allerlei dooie vielen. Ik had gewoon niet het nieuws gezien. Ja, ja allerlei dus, dooie dus, vielen. Ja, nee, uh, uh, uh, anderhalf. Ja, is nee. er twee, ook bezig toen, met die. Ja. Het is ja. heel erg, hoor. Maar er is ook de evenementenziekte waar je aan leidt. Eén dood in Amsterdam, wat erg genoeg is. Nou, en één, uh, één, in Veenendaal. Ja, ja, maar goed, en een heleboel gewonden overigens. En de vorige keer begrijp ik uit de pers dat het zo'n zware storm was was 1990. Toen vielen er 17 doden, begrijp ik, uh, uit de krant. Dus ik bedoel, Welke ik, vind het, kan... ik ja. vind het toch wel um, uh, uh, van belang dat iedereen weet wat ja. er gebeurt. Het is gewoon gevaarlijk, hè? dus het is dus, dus handig dat de pers daar even op wijst. En punt twee, um, het zijn toch allemaal prachtige beelden, man. Die mensen tegen de storm inhangen aan het strand en zo. Dat is toch hartstikke leuk. Ja. De pers mag er ook van maken. Hè? Dat, dat is, het zijn wel mooie beelden, hoor. Oh, ja. Maar de ja. primaire functie ja. van de pers is toch... Niet om te vermaken, Juri maar Albrecht. En, je, moet rest zien, rest ja, je moet die ja. beelden wel laten zien. Je ja. moet die beelden natuurlijk niet laten zien. Maar ik, ik heb interviews gezien op televisie. Ik zal niet zeggen bij wie. Dat ik. Als ik er had gezeten, ik vond het genant. Heeft u nog een tip? Ja, u moet goed op het wegletten. Heeft u nog een tip? Ja, u moet niet te hard rijden. Heeft u ja, nog een tip? Ja. ja. En, en dan dacht ik. Oh, ah. Als ik in dat programma had gezeten, had ik misschien dezelfde vragen moeten stellen. Maar dat zou ik gedaan hebben met plaatsvervangende schaamte. Heb jij dat ook gedaan, die vragen gesteld gisteren? Ik, had, ik praat alleen maar over media hier. Nou, wat heerlijk voor jou dat je niet. Ja. Heeft u nog een tip? Neem me nog even ik, ben, ik wil ik nog even met Juri een stukje, stukje meegaan. Noord -Holland want Noord-Holland zitten kijken. die een compilatie hadden. van beelden langs de Noord-Hollandse kust. Hmm. Waar, eh, en, en vliegtuigen die net, niet, net wel ja. konden landen. op Schiphol. Ja. Dus ik vind het spectaculair. Ja, ja en de brandweer van ja. Groningen en Amsterdam. die zegt op een gegeven moment tegen mensen. ga niet meer naar buiten. Dat ja. is toch niet. Dat ja, maar je moet er niet er ook wel een verslag van. Doen. Ja, je moet er verslag van doen. Ja. Ik heb gisteren de hele dag het nieuws gevolgd. Ja. Alleen er zit een touch in. van ja. iets maatschappij-onswrichtends. ons Bert Wagendorp. Citaat, de Volkskrant. Ja, Wagendorp heeft die prijs dus ook niet gekregen. Dat is het. Oh er, iets, oh, er zit iets Franks mee. Ja, ja. ja, ja. We gaan zo meteen uh, doorpraten over uh, andere zaken uit nou, de media. Bijvoorbeeld maar dit is het, heel belangrijk, het weer. Zeker, ja. zeker. Maar, maar daar gaan, gaan we daar nu een kruid aan maken. Er komt nog meer weer voorbij. Uh, zometeen andere zaken uit de media. Bijvoorbeeld Louis Bontes uh, uit de PVV-fractie. Dat zit misschien ook wel in het laatste nieuws. Dit is Radio 1. E. Het Einde West-Journaal door Alt-Megens. Het begint met Vught. Het Van der Valk Hotel in Vught wordt omsingeld door een grote politiemacht. Volgens een woordvoerder willen ze een verdachte in het hotel arresteren. Het hotel in Vught is afgesloten. De wegen eromheen zijn vol met politieauto's. En alle vluchtwegen worden in de gaten gehouden. De opgestapte Utrechtse gemeenteraadslid Van der Roest gaat toch wachtgeld aanvragen. De PvdA stapte op nadat was uitgekomen dat hij geld had gestolen van de dakloze krant, waar hij penningmeester was. Van der Roest is ook acteur, maar hij krijgt nu geen rollen meer. En volgens zijn woordvoerder is wachtgeld de enige manier om een basisinkomen te verkrijgen. Kamerlid Louis Bontes, daar zou je hem hebben, is uit de PVV-fractie gezet. Hij haalde vorige week in de media uit naar PVV-leider Wilders, die zou te veel macht hebben. De fractie voelt het als een motie van wantrouwen, zei Wilders vanochtend. Volgens hem heeft Bontes de fractie in de media voor rotte vis uitgemaakt en daarom is er geen vertrouwen meer. De Nederlandse musea hebben zeker 139 kunstwerken in hun bezit waarvan wordt vermoed dat ze Joden afhandig zijn gemaakt in de nazietijd. Onderzoek heeft dat uitgewezen. De musea kochten de doeken vaak te goede trouw, maar later kwamen er twijfels over de herkomsten. Dat zijn de hoofdpunten. HWB ah. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Bij Den Bosch staat er een auto in brand op de A2 richting Eindhoven. Tussen het knooppunt Empel en Rosmalen staat twee kilometer file op de parallelbaan. Op die parallelbaan zijn dan ook twee rijstroken dicht. En door die file loopt het weer vast op de A59 bij Den Bosch. In de richting van Os staat tussen Engelen en het knooppunt Empel vier kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Andries Knevel en Juri Albrecht. Ja, het nieuws van deze ochtend. Louis Bontes is dus uit de PVV-fractie gezet. Uh, Juri, uh, wat vind jij van de verslaggeving over Bontes? Nou ja, ja kijk, natuurlijk doe je daar verslag van. En dat is natuurlijk ook uh, belangrijk. Het gaat om de hoogste instantie van het land. Ik vind wel... Dat, uh, kijk, daar zit een dispariteit, zou ik maar zeggen, in uh, nieuwe partijen. Die, hebben natuurlijk niet een, die liggen onder een nog groter vergrootglas dan bestaande partijen. En daar zit dan ook altijd wat kaf tussen het koren. En dat hebben we bij de oude partijen gezien en ooit bij Pim Fortuyn. En, nu weer, en dat, die hebben daardoor toch een echte maatschappelijke achterstand... Want uh, uh, uh, daar wordt weinig coulance gegeven, zeg maar... als je het over uh, de rotte peren en rotte appels en, en, en onderlinge ruzies hebt. En daardoor heb je in de democratie als nieuwkomer in het veld... een enorme achterstand. Eh... Uh, ja, je moet natuurlijk wel verslag van doen, natuurlijk. Maar ah, vind je maar, dat de PVV te veel uh, wordt, uh, achterna wordt gezeten? Nou, door de... Te veel, Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik heb daar geen onderzoek of geen statistisch. Of geen, ik heb geen vierkante centimeters in de kranten gemeten. Maar het is een probleem dat als je als nieuwkomer zeg maar, in het democratische spel gaat meedoen, dat je natuurlijk dan niet een geoliede machine hebt en een, die daaruit gaat zoeken, wie er meedoet en zo. En dan zitten er allerlei uh, vreemde types tussen. En ja, daar moet je als pers wel verslag van doen. Ja. Want dat beweer ik helemaal niet. Alleen, dat, dat is een, uh, uh, je staat op achterstand als nieuwkomer in de Nederlandse politiek. Ja. Altijd. Maar He. ik had toch niet het idee dat Louis Bontes nu als een vreemde eend daar in de bijt wil zien. Sterker nog, hij hoorde echt wel bij het, bij het fractiekader op een op, op, op zeker moment. Alleen hij ziet daar dingen gebeuren en denkt: ik moet daar nu eens over aan de bel trekken. Ja, hij hoorde bij het establishment al een beetje. Ik ben het overigens met Juri eens dat, dat nieuwe partijen dat die erg onder het grote glas liggen. Maar ja, dat, daar moeten ze zich ook van bewust zijn. Silders, Wilders was zich daar ook van bewust. Hè. Die, die, die, die ging selecteren. Selecteren, selecteren, selecteren. Want hij wilde niet de fortuin fout maken... door, door een stelletje um, wat minder gekwalificeerde mensen in de fractie uh, te krijgen. Dus uh, de, hij, Wilders wist heel goed wat hij wat deed. Maar ja, dan loop je nog het risico dus dat er inderdaad mensen zijn... die na een tijdje denken van zo, zo gaat het niet goed. Ja, in hoeverre heeft Bond is dus het allemaal al van tevoren... In onder vier ogen of onder veertien ogen verteld in de fractie? Uh, Geert Wilders zegt nee. Laten en we even luisteren, luisteren wat, wat Wilders zegt. daarover ja, zegt. Laten ja. we even een fragmentje ja, luisteren. Gaan we. Wilders. Nou, ik beschouw uh, vorige week uh, door uh, zaken die niet in de fractievergadering door hem aan de orde zijn gesteld. Uh, maar wel in uh, 95 verschillende uh, media, kranten, uh, radio, uh, televisie. Uh, beschouw ik als iets wat je niet doet. Beschouw ik als, als, als ruzie zoeken naar buiten terwijl je dat binnen aan de orde moet stellen. Ja, ja Bond de... is zegt trouwens dat hij dat wel intern heeft Dan gezegd. Dan krijg je het klassieke wel eens niet eens verhaal. Wat je telkens ook hebt bij die nieuwe partijen, heeft hij nou wel gezegd, heeft hij het niet gezegd? Ja, wij kunnen er op dit moment nog niet achter komen. Ik vraag me af of Bond toch niet een zekere naïviteit tentoon heeft gespreid hoor, De afgelopen weken. Want als je bij Pauw en Witteman gaat zitten en andere media opzoekt. Wat zijn goed recht is, overigens. Ja, nou ja hij dan, wilde op, de, op een gegeven moment ja, toen hij naar buiten kwam het, in de zee wilde hij zijn verhaal graag doen. Ja, dus zijn kijk op de ja, zaak geven. Ja. natuurlijk, uh, allemaal begrijpelijk. Ja. En het mag ook in een rechtsstaat. En hij is ook burger in het land. En hij mag en best bij Paul Witte gaan zitten. Ja. Maar. Dan moet je natuurlijk niet gek op kijken. Als je, als je je arbeidsconflict uitvecht in de media... ik zou me afvragen welke hoofdredacteur... het leuk zou vinden als een van zijn redacteuren... in de rest van de media zijn arbeidsconflict gaat. Of welke directeur van welk bedrijf in Nederland dan ook... zou dan zeggen, nee joh, prima. De dus <laughs> zijn bedrijven... de je voet binnen een kwartier... met een kartonnen doos op straat zijn gezet. Precies. Nou zeg ik niet dat je dus, dat had moeten doen. Maar... Ja, ja. Ja, ja, ja, het Ik wel dus. En dan kom je op een ander punt namelijk, vind ik. Um, het is wat naïef gedrag. Dat ben ik ja. uh, uh, met Andriek Knevel helemaal eens. Um, en ik zag um, uh, uh, de, een van de politiek verslaggevers van um, uh, de Volkskrant... op Twitter zeggen, hoedeman, ja. um, zich afvragen van... hoe verre zouden nou al die idioten die in die fracties zitten... sommige daarvan niet uh, mollen zijn van de AIVD... En dan kan je zeggen, ja, ja de Conspiracy theory. Maar ik vind Jan Hoedeman, vind ik geen samensweringsconspiracy theory man. Dus gewoon een serieuze, goede, een van langst meelopende Haagse redacteuren. Als die zich dat afvraagt. En het werd ook al gezegd over de, over de fractie van Fortuyn ooit... stel dat het zo is dat er dat een er, uh, rotzooi getrapt wordt... vanuit inlichtingendiensten of mollen die daarin gaat... dan heeft de journalistiek wel even een steekje laten vallen... door die lui wel allemaal te exposen... maar niet te zien dat er misschien een patroon achter zou kunnen zitten. In ieder geval vind ik als journalistiek... moet je die vraag ja. langzaam wel een keer stellen. Maar bedoelt hij daarmee dat bond is mogelijk door de AIVD's... Nou, dat vroeg het zich af, af op ja. Twitter. En ik vind dat hij zich afvraagt. Ja. Ik vind het terecht dat hij zich afvraagt. Dat is een goede journalistieke vraag... Ja. En namelijk precies wat Andries Knevel net zegt... Ja, het is wel heel naïef en idioot gedrag... dat je je arbeidsconflict bij Paul Witteman gaat zitten uitvechten... Ja. en dan de vermoorde onschuld speelt... dat je uit de fractie gezet wordt. Maar als Hoedeman dus die, schrijft van, die tweet schrijft van... ik vraag me af... dan vraag je je op Twitter vraag je je niks meer af. Als je een tweet dan maakt... Zeg dan zeg je het, hè? De, de, de nou, meest mooie okay. vorm is, om, ja. om een tweet te maken... is van, zou het niet zo kunnen zijn dat? Ja. Ja, dan is het dus zo. Ja. Dus Jan, Jan Hoedeman, uh, zeer gerespecteerd ik ken hem... die zal nu eventjes verder door moeten gaan... Uh, als je zo'n tweet schrijft, dan moet je het ook verder waarmaken. Dus oh, wij verwachten dat, van ik, de volkskrant... Ik, ik weet of dagen... je op social media dezelfde standaard moet aanleggen. als in de gedrukte kolommen mm, van, mm, van een mm. van de beste kranten van Nederland. Ja. Maar zo niet de beste. Ja. Uh, de maar, ja. uh, maar in de zekere ja. zin is het, is het ja. een journalistieke goede vraag. Ja. Hoe kom je er een achter? Precies, maar, maar dan moet je aan een touwtje blijven trekken. Je kan niet zeggen, zou het niet zo zijn dat. Het is nogal een beschuldiging. Oh. Het is geen beschuldiging, nou, het is het een vraag. vraag ja. Ja, het is helemaal geen vraag. zou de AIVD geïnfiltreerd zijn in de PVV? Ja, dan moet ik, ik ga de volkskrant de komende dagen met interesse lezen. Dat Zeker. Doe ik toch al, maar uh, nu helemaal. doen we allemaal. Dan de persvrijheid in uh, Engeland. Want ja, in, intussen, uh, iedereen luistert elkaar maar af... en uh, we weten het ook niet meer. En als dit dan ook nog eens een keer waar blijkt te zijn... dan, dan, dan is het eind echt helemaal zoek. Groot-Brittannië zijn deze week toevallig... twee grote beperkingen opgelegd aan de media. Premier Cameron wil omwille van de staatsveiligheid... mogelijk censuur toepassen. Dat is bij komende NSA-hondhullingen. En media moeten ook zelf de hand in eigen boezem steken... en goed nadenken of de berichten die ze brengen... de veiligheid voor de samenleving niet schaadt. Uh, let, let me say this, though, about what Mr Snowden has effectively done and what some newspapers are assisting him in doing. And that is going to make it a lot more difficult to keep our countries and our people safe. Goed, Dat gaat dus over NSA en Snowden. Daarnaast kwam er gisteren het nieuws dat de rechter heeft bepaald dat er niet opinierend mag worden geschreven over het proces rondom het afluisterschandaal van de News of the World en de Sun. Wanneer dat politiek zou worden, dan zou dat namelijk de jury kunnen beïnvloeden. Hm. Jury, laten we eerst even over die NSA-onthullingen. Vind jij Cameron's oproep terecht? Nou, ik vind dat je als uh, premier van een land een beroep mag doen... op het verantwoordelijkheidsgevoel van je burgers. Dat is heel normaal, vind ik. En ook de beroepsgroep uh, journalisten mag je aanspreken... op hun beroepsethiek, op hun morele kompas. Um, jongens, wees daar terughoudend in. Of ik zie het zo, of pas op. En kijk uit, breng niet mensen in gevaar. Dat vind ik prima dat een premier dat doet. Je mag toch van journalisten ook verwachten dat ze dat niet doen? Nou ja, aan de andere kant. Er is dus een rechtszaak aan dit moment aan de gang van de News of the World. Waar dus een leiding zat bij een krant die wat minder ethisch kompas had. Dus ik bedoel, um, het uh, uh, uh, kan wellicht geen kwaad om dat nog eens een keer uh, te vragen aan, gevaar, de, aan de burgers. Uh, en het gevaar daar waar print natuurlijk minder belangrijk wordt. Helaas, want ik ben een fanatiek aanhanger van print en kranten. Het gevaar is natuurlijk heel groot... dat als je nu van die uh, complexe stuf in handen hebt... uit geheime rapporten... dat je ook simpelweg, journalisten zijn ook mensen... dat je in de hele concurrentieslag met andere kranten... toch net even verder gaat... in de grenzen oprekken dan je normaal zou hebben gedaan. Dus um, ook, ook het feit dat kranten onder vuur liggen... Uh, commercieel gezien... Dat maakt deze zaak nou. extra complex. Maar eigenlijk. tegelijkertijd is het openbaren van deze informatie... toch ook uh, voor het algemeen belang, zou je kunnen zeggen. Nou, nou, dat we allemaal weten wat er aan de hand kijk, is. Want Volgens mij ja? ging Cameron in zijn prachtige Engels... Ja, ook nog wel een beetje... Ja, mooie, hoe hij dat zegt, uh, Mr. Snowden. <lacht> Zo. Maar hij, ik bedoel, hij gaat natuurlijk ook nog wel een beetje verder, heb ik het idee. Uh, um, hij gaat ook zeggen, geloof ik... dat als hij het te ver vindt gaan... dat hij dan censuur zou willen toepassen uh -huh. zelf. En dat vind ik wel de bloody limit natuurlijk. Want wacht eens even... De regering kan zich moeilijk verschuilen. De Amerikaanse en de Engelsen en waarschijnlijk ook de Nederlandse. Als je jezelf niet aan je eigen wetten houdt... moet je niet gaan zeuren dat de journalistiek je misstanden bloot gaat leggen. Sterker nog, daar is de journalistiek voor. De journalistiek is er om te zorgen dat de openbare machten... zich op zijn minst aan hun eigen wetten houden. Ja. En niet ontzitten af te luisteren ja. om wettige dingen te doen. Dus als hij die kant uitgaat, dan gaat hij natuurlijk mijlen te ver. Ja, mijlen want, te want die ver. afweging moet dan toch bij hoofdredacteuren liggen... en niet bij premier Cameron? Die, ligt, de, die afweging ligt primair bij redacteuren die met, met de stuf ja. bezig zijn. En als ze denken, het gevoel hebben van zit ik op een grens, ga ik over een grens, zou ik graag over een grens willen gaan, dan in een goed bedrijf, in een goed krantenbedrijf, dan gaat de hoofdredacteur zich ook bij me bemoeien. Dus primair ligt die afweging bij mijn hoofdredacteur. En wij verwachten van hoofdredacteuren van kranten, van serieuze kranten zeker, dat zij uh, hele complexe afwegingen goed kunnen maken. Daarvoor worden ze aangesteld, daar worden ze voor betaald. Maar tegelijkertijd zeg ik ook weer, ook in Engeland, misschien nog meer in Engeland dan in Nederland, dat de concurrentieslag dus de kranten zo groot is... dat ik me goed kan voorstellen als hoofdredacteur... dat je in de verleiding komt... Bij een dilemma wat op je bordje ligt. Dat je denkt, nou voor deze keer ga ik maar eventjes de andere kant ophangen. Ietsje over de grens. Ietsje over de grens. Want ik moet wel zorgen dat morgen mijn bladen verkocht worden. Maar ja, ik vind het moeilijk hoor. Ik vind ook wel dat de staat nogal over de grens aan het hangen is. Dus beide. Want wat er nu onthuld wordt. door Snowden en Wikileaks en anderen die daar. is natuurlijk zo schokkend. Is zo ver over de grens van wat rechtsstatelijk. en überhaupt een Mag. Ja. Het zijn misdaden. Ik bedoel, het, het, het eindeloos afluisteren, illegaal afluisteren van anderen is gewoon een misdaad. Sterker nog, op dit moment staat News of the World, Murdoch en Rebe Rebecca, staat hiervoor terecht en terecht dat ze ervoor terecht staan. Ja, dat is de andere en kant die ervoor terecht dus, dus, dus, dus staat. Dus de nu ja. Cameron ja. En, en andere staat kunnen zich niet ja. verschuilen ja. achter het feit dat het uh, uh, niet blootgelegd moet worden. Het is de taak van de pers. En godzijdank werkt de pers nog. Dat ze he, uh, uh, hun vinger krijgen ja. achter het feit dat er allerlei onwettige praktijken zijn. En dan is spiegelbeeldigheid zo leuk natuurlijk in Engeland. Dat enerzijds uh, inderdaad een overheid gaat oproepen tot de vorm van censuur. En dat anderzijds nu een aantal journalisten onder vuur liggen. Omdat zij inderdaad ja. aan de andere kant heel niet heel als overheid, nieuw. maar als journalisten die wet hebben overtreden. Dus dat maakt de zaak ja. in Engeland maakt het uh, uh, uh, buitengewoon interessant. En dan nog even dat puntje van die rechter. Die dus zegt van uh, ik wil niet dat daar opiniërend over wordt geschreven. Want ja. dan wordt die jury beïnvloed en uh, dat moeten we niet hebben. Maar voor zover dat al niet gebeurd is, lijkt me. Ja, dat is het moeilijke met juryrechtspraak. Uh, dat, uh, dat inderdaad uh, juries natuurlijk altijd beïnvloedbaar zijn. Dat zie je ook in de hele juryrechtspraak in Amerika. Uh, dat pleit ervoor in mijn ogen om niet aan juryrechtspraak te doen... maar dat is een heel ander onderwerp. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dat als je de kranten leest... als je beïnvloedbaar bent, als je een mens bent... dat je je oor laat hangen onbewust onbewust naar geluiden die opvangt. Dus ik begrijp die uitspraak van die rechter wel. Nee, ik niet. Ik vind ja. het een hilarische uitspraak. Nee. Want, want wat is nou het verschil tussen opinierende en feitelijke uh, journalistiek? Je maakt altijd keuzes. Max Weber heeft dat ooit heel duidelijk uitgelegd. Want er bestaat niet zoiets als echte objectiviteit. Want je maakt keuzes in je Precies, onderwerpen. Ja? Je hebt, je hebt he, duizend woorden te gaan. Dus, dus je neemt uh, daar altijd sommige stukjes van het verhoor uh, van, van de rechtsgang ja. uit. Van de, dus ik vind een, een papieren onderscheid wat theoretisch is. Bovendien legt hij het op een kranten. Terwijl de meeste opinie tegenwoordig op het internet gebeurt. Dus ik ik vind het een uitspraak van een rechter die echt diep in de jaren zeventig leeft. Ik kan de uitspraak van deze rechter kan ik heel goed begrijpen. Ja. maar ik, ik zie ook tegelijkertijd wel dat ook nieuws, dat feiten ook inderdaad subjectief zijn. Maar ik denk wel dat je gelijk wel, heeft. Maar dat, welke feiten vermeld je wel en welke ja, feiten vermeld je niet? Maar je moet maar altijd hoe, een keuze hoe, maken. Hoe, hoe pimp je ze? Hoe ga je ze oppompen? Wat voor een, ja, uh, het, geur het en wat voor je cultuur ga je dan denken over. Creëren. Belangrijke gebeurtenissen in je rechtsstaat. Hè, rechtszaken ja. uh, met vergaande repercussies, wellicht voor je ja. rechter... Dat je daar geen opinievormende journalistiek over toestaat, vind ik een ja. hele slechte ja. nog één ding wil ik van jullie weten. Want Glenn Greenwald heeft nu gezegd dat hij dus met een Nederlandse krant gaat ja. samenwerken en het is niet de Volkskrant. En dat is die man die ja. bij, de, bij, bij de Guardian werkt ja. en daar die onthullingen gedaan heeft. Oh, die vanuit Snowden die... al die informatie ja. ja, die... krijgt. Dus wij, wij, iedereen denkt nu dat het de NRC is. De Volkskrant zelf ook. Ja. En die zegt het ging eigenlijk tussen NRC en, en ons. Ja. ja, natuurlijk is dat NRC neem ik aan, want volgens mij heeft de geldschieter van deze nieuwe website um, uh, nauwe banden met Dirk Sauer. Die een van de eigenaren van uh, het NRC is, dus het zou heel goed kunnen. Het NRC is hartstikke mooi voor de NRC. Overigens, echt ja. van harte gefeliciteerd. Dat is heel goed nieuws, natuurlijk, voor de ja. Nederlandse journalistiek. Andries? Ja, ik gun ze. Ik vind dat ze de laatste tijd nogal achter liggen op de Volkskrant. Dus ja, dat, dat vind ik ook. Dat ja, ja, blijft ik uit je woorden. Ja, ik vind de Volkskrant een stuk beter ja. geworden dan de NRC. Ja. Dus wij feliciteren de NRC dat ze in hun achterstandspositie richting de Volkskrant... nu dit hebben binnengehaald. Want Greenwald heeft in een Volkskrant interview trouwens wel eens gezegd... Van, uh, dat hij inderdaad ook spullen over Nederland heeft. Dus ja. we zijn erg benieuwd wat daar natuurlijk naar buiten komt. Uh, dus laten we de NRC even oh, wow. de tijd geven. En dan uh, moeten ze daar maar snel mee komen. Jij wilde het heel graag nog even over Bonfire hebben, hè? He? Dat paard? Ja. Ja. Van Ankie van Grunsven, uh, Iconisch paard natuurlijk. Was gisteren niet te missen. Er was een tweet verstuurd door ja. het ministerie. Wat een domme tweet zeg. Van, van dat nog? die knol uh, ja, zoveel knol... aandacht kreeg. Ja. Door het ministerie. Ja. Nee, door een ambtenaar op een ministerie. Oh, en ja. die heeft hem weer teruggetrokken. Want die zei, wat is het, wat is het, wat is het belachelijk dat een dode knol zoveel aandacht krijgt ja, in de Nederlandse media. Maar wel, wel onder, volgens mij onder het uh, Twitter. Ja, uh, hij stond ik... wel onder de kop van, de, van ah, het ministerie. Ja, arme vindt. Ja. ja. ja. ja. Um, Nee, kijk, ik, wanneer je het over paarden hebt... dan heb je het over andere beesten dan andere beesten. Een paard heeft een been en geen poot. Dus er zit iets bij je. De paarden zit iets half menselijks. Even uh, wat gechargeerd geformuleerd. Een paard gaat ook niet dood een paard overlijdt. Ja. Lacht je nou? Nee, nee, ja, je lacht. Een paard overlijdt. Ja, nee, nee ja, ja, ik ben en, het helemaal ja, met je. Ja, en dan nog eens een keer Bonfire, die toch ons toch allemaal in verrukking heeft gebracht... voor Svelde van Hout in 2000... door nou. in Sydney daar uh, zo mooi uh, te lopen. Dus ik vind de, de aandacht voor Bonfire... sinds gistermiddag, gisteravond ook. Het nieuwsuurstukje, heb ik even gezien, vind ik gerechtvaardigd. Er waren en Niet pro buiten proporties. Er echt wel profiel ook in de krant zag ja. ik. Ja, god, kijk, ik vind al die aandacht van al dat soort sporters sowieso totaal overdreven. En dan vind ik het verschil tussen een knol en een, uh, en een sport dan ook weer niet zo groot. Dus, uh, dat, oh, <laughs> nee, oh. een edeltier een paard, prachtig dier natuurlijk. En, uh, uh, dus dus nou is nou een knol? Ik vind, ik vind dat onderzijds. Julie Albrecht. Ik vind het niet, zo ik vind niet onterecht, dat weet ik met oh. alles eens Ik vind het niet onterecht, nee. want ik vind het verschil met een met een willekeurige andere sporter. Ja, dus is een fysieke in spanning en hij is eerst over een lijntje gekomen. Nou ja, zo, nee, nee, zo nee hij gaat doen. helemaal niet over een dat lijntje. Gaat... Hij loopt namelijk heel netjes oh, ja, met zijn ja, pootjes okay, op okay. de muziek. Ja, ja. En dat, hij stoot, ja. en hij stoot die dingetjes niet om. Ik zou je zeggen, ik heb ooit een keer bij uh, in de buurt oh, van, van oh, oh, bonfire oh. gestaan, echt op een halve meter, samen met Ankie van Gunsten. dat beest reageerde zo prachtig op haar. En ik dacht van, dit is wel een bijzonder moment dat ik hier ben. En dus ik ben het helemaal eens met alle aandacht voor bonfire. Ja, hij niet trouwens, Hij noemt het de knop. Ja, even weet je, dat hebben we goed. Als dat soort sporters vaak overdreven, en dat vind ik voor dit paard dan ook. Maar in het licht van hoe dat andere sporters uh, behandeld was, vind ik het helemaal niet overdreven. Nee. Fijn dat jullie er waren. Juri uh, Albrecht en Andries Kneef okay. voor het mediaforum. We gaan naar het laatste nieuws. Renate Evers, NOS Journaal. Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt voortijdig bij de Rabobank vanwege het Libor-schandaal. Dat meldt het Financiële Dagblad op basis van ingewijden. Medewerkers van de Rabobank zijn beschuldigd van het manipuleren van de Libor-rente... die de basis vormt voor het rentepercentage van leningen. Later vandaag wordt bekend hoe hoog de boete voor de bank wordt. Moerland zou volgend jaar met pensioen gaan, maar vertrekt volgens het FD nu al eerder. Marines Minderhout, nu commissaris bij de bank, zou de tijdelijke opvolger zijn. En tot zover het nieuws. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan uh, verder met de Nationale Nieuwsquiz. Gisteren 63 punten. Dat is de eerste score deze week. En de man die daar uh, wat aan gaat proberen te veranderen... is Piet Kakenbeken. Hij is 65 jaar en komt uit Zierikzee. Hartelijk welkom. Um, ja, u bent door uw vrouw, hè, begrijp ik. Dat klopt, ja. ja. ja. ja. En uh, oppassen, opa, dat is wat u doet. Ja, ik, we passen altijd één keer in de week... Uh, op twee van onze kleinzonen op. En uh, daarnaast uh, ja, ben ik met pensioen sinds een paar maanden. Ja. Want u zat, wat was uw nachtportier begrepen? Ik. ik ben uh, laatst tien jaar nachtportier geweest in een hotel. Nadat ik daarvoor 25 jaar uh, gastheer was bij, uh, op internationale nachttreinen bij Wargon Ah, Kijk aan. Ja, ja, gekke dingen meegemaakt s'nachts in zo'n hotel? In uh, de hotel, nee, dat valt wel mee. Ja. In die trein wel? In de trein uh, iets meer. Uh. <laughs> ja, nou, dan moeten we daar nog eens een keer over praten, misschien, want dat vind ik nou, altijd leuk. leuk ja. Leuke verhalen. Uh, we gaan de quiz spelen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Dat is Jat, hè? Om niks. Ik heb het helemaal niet nodig. De nationale nieuwsquiz. Doe bij. Prins Klaus, de ziekte van Parkinson, werd vastgesteld... kwam Janssen op het NOS-journaal om uit te leggen wat de ziekte van Parkinson is. Ook zegt hij dat hij niet meer begrijpt wat hem toen dreef. Dus hij gold in die tijd als een autoriteit. Het is wezensvreemd afwijkend gedrag, zegt Janssen Steur in de krant. Ja, hij blijft de gemoederen bezighouden, deze ex-neuroloog. Janssen noemt hij zich tegenwoordig, tot voor kort Jansen Steur. Hij staat volgende week terecht voor de schade die hij als neuroloog in Enschede heeft aangericht. Gisteren kwam in een interview weer nieuwe informatie vrij. Vraag 1. Hoeveel geld heeft de ex-neuroloog verduisterd van een stichting die zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek? 88.000 euro. Dat is goed. Jansen zegt ruim te hebben geleefd van het geld. Hij begrijpt nu niet meer waarom hij dat heeft gedaan. Vraag 2. Deze informatie kwam boven water in een exclusief interview met welke krant? NRC. Ja, inderdaad. Dat is hem. Vraag 3 hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. De belastingtarieven gaan omlaag. Voor de Telegraaf is het belangrijkste nieuws dat het belastingtarief voor de hoogste inkomens omlaag gaat. Dat is allemaal bedoeld als compensatie voor de maatregelen die vooral huizenbezitters treffen. Vraag 3. Er zijn dus plannen om het belastingtarief voor de hoogste inkomens te verlagen. Nu is dat 52 procent. Wat wordt het nieuwe tarief? 49,5 procent. En dat is goed. Die verlaging zal in 2018 worden ingezet. Pas in 2038 zal het tarief onder de 50 procent komen. Nog even te gaan dan, als je tenminste in die hoge inkomen zit. Vraag 4. De verlaging is een voorstel van de VVD. En welke andere partij? D66. En dat is goed. De PvdA, ChristenUnie en SGP steunen het plan... en daarmee heeft het de meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer. Vraag 5. Weer een geluidsfragment. Wie is dit? Nou, ik, ik denk niet dat dat de vraag is die ook gesteld wordt... aan al die mensen die elk jaar <lacht> vijf keer de balken, -erden, balken -erden norm krijgen... Ik kan het zeker gebruiken. Ik ben een ZZP'er. Joke van der Johan. Ja, dat is goed. Zij won gisteren de ACO Literatuurprijs. Vraag 6. Met welk boek won ze die prijs? Um, Reis door de wildernis? Dat is niet goed. Het is feest van het begin. En bij de prijs hoort een geldbedrag van 50.000 euro. Daar sprak zij net ook over. En ze wilde trouwens niet zeggen waarvoor ze die 50.000 euro gaat gebruiken. Laatste vraag. U kunt nog vier punten erbij verdienen. U krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, wil stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Vandaag is een belangrijke dag voor mijn balans. Drie. Ik zet 27 werknemers in de ijskast. Het Libor-schandaal bij de Rabobank. Dus het antwoord is... Rabobank. Rabobank, ja, dat is goed. Uh, inderdaad, uh, ik word vandaag van financiële manipulatie... was de volgende aanwijzing geweest en voor één punt. Vandaag wordt bekend hoe hoog de boete is die ik moet betalen in het Libor-schandaal. Dat gaan we dus nog horen. Intussen is het laatste nieuws, dus dat de topman daar uh, gewoon opstapt. Rabobank, zochten we inderdaad. Acht zijn er goed. Dat betekent dat er acht nodig zijn om over de, 64, uh, over de 63 heen te komen. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was inderdaad.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 Kan Geert Wilders slecht omgaan met kritiek en had hij Louis Bontes moeten laten zitten? Of heeft Bontes een vertrouwensbreuk veroorzaakt? En is het daarom terecht dat hij uit de fractie van de PVV is gezet? U mag reageren op de stelling, als u het eens bent of oneens. SMS staat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. We zijn uh, terug bij Piet Kakenbeke, 65 jaar uit Zierikzee. Um, als gezegd, 8 in deel 1 van de quiz. Hoogste score tot nu toe, gisteren de eerste, is 63 punten. Dus als u het 8 goed hebt, dan gaat u daar al overheen. Maar een paar meer is altijd mooi meegenomen. Ik ga mijn best doen. Ja. Ja. Um, ik leg het nog maar een keer uit. Ik, ik stel de vraag zometeen. U mag daar niet doorheen praten, ook al weet u het antwoord... naar twee woorden al, uh, want dat levert strafseconden op. Dan het antwoord of pas, en dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Nederlandse minister die wil dat de Europese begrotingsregels worden aangescherpt? Dijsselbloem. Goed, op welk beroemd plein reed gisteren een auto op een menigte in? Plein van de Hemelse Vrede. Goed, in de gevangenis in welk land lijkt na recente inspectie sprake van martelpraktijken? Zuid-Afrika. Goed, de videoclip No Woman No Drive was gisteren al 3,2 miljoen keer bekeken. Over welk verbod gaat het lied? Het verbod van vrouwen om auto te rijden in saoedi arabië Goed, hoe heet de gemeente waar gisteren een appartementencomplex werd ontruimd... nadat een gasleiding vlam vatte? Zaanstad? Zuidlaren. Welke organisatie constateert discriminatie bij de nationale politie? Antidiscriminatiestichting. Amnesty International. Welke extra belastingmaatregel voor werkgevers... levert het kabinet meer geld op dan gedacht? Ehm. Uh... Pas. Ja, crisisheffing. Door welke politieke partij is volgens Deloitte... ruim 80.000 euro aan subsidies tegen de regels uitgegeven? PVV. Goed, welk Nederlands museum gaat als eerste ter wereld... zijn depot openstellen voor publiek? Rijksmuseum. Boymans van Beuningen. Er is veel kritiek op de clubcultuur bij PSV... blijkt uit onderzoek van een adviesgroep. Wie is de voorzitter? Marcel Brandt. Pieter van de Hogeband. Welke instantie zegt dat het door het nieuwe beleid van minister Schippers... juist moeilijker is geworden de uitgaven van ziekenhuizen te controleren? Partij van de Arbeid. Algemene Rekenkamer. Op welk Nederlands eiland werd gisteren windsnelheden van, windsnelheden van orkaankracht gemeten? Welke eilanden? Ja, welke? Welke was het? Uh, Lauwers Oog. Vlieland. Dat is, ja, ja dat is, de tweede is wel goed, Vleeland. Je <laughs> kunt je ook allemaal opnoemen, dan zit er altijd één goede bij. <laughs> um, en de vraag is, want u moest best wel vaak passen ook... En, en daardoor ook lang nadenken. De vraag is inderdaad, waren het er überhaupt al acht? Uh, nee dus, want het zijn er nu vijf geworden. Dus ook al zou die laatste wel goed zijn geweest... dan, uh, dan had u het nog niet gered, want er moesten er minimaal acht goed zijn. Ja. Het, het hapert een beetje in deel twee. Ja, precies. Ja. De eerste ja. ging uh, crescendo. Ja, jammer. Ja, maar, <laughs> het is niet anders. Ja. Nou, dan gaan we zo meteen nog praten over wat u allemaal in de trein hebt meegemaakt. Uh, na de uitzending. Uh, dat lijkt me leuk. Um, ik kan er niet meer van maken dan 40 punten. Vijf maal acht is 40. En dat betekent dat u de normale prijzen meekrijgt: de kaarten voor beeld en geluid. de lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, dankjewel. En, en ik, uh, de volgende mee succes. Uh, ja. En ik wens u een goede reis terug naar Zierikzee. Dankjewel. We melden ons zo meteen weer met een werklunch. Daarin gaat het dit keer over au pairs.